1 uur. NPO Radio 1 met Jort Kelder. Straks na het radiosnaal gaan we in Dr. Kelder en weer in... op de hypes in de historie in het nieuws. En uiteraard praten we even na over de verkiezingen en het referendum en staan stil bij de handelsorlog van de altijd wijze president Trump. Verder schrijft er een hele slim meneer aan... om te vertellen hoe het verder moet met onze muntjes. En tenslotte, zeer tegen mijn principe... buigen we ons over sport en spel. Maar vrees niet, dat doen wij zonder zweet. Straks in Dr. Co. Maar nu eerst het nieuws met Katrien Straatman. Bij een bomaanslag in de Egyptische stad Alexandrië is een dode gevallen en raakte vier mensen gewond. De aanslag is op een opvallend moment. Over twee dagen zijn er presidentsverkiezingen in Egypte. Correspondent voor het Midden-Oosten, Marcel van der Steen. Marcel, wat weet jij te vertellen over deze aanslag? Nou, de aanslag vond uh, vanochtend plaats in de kustplaats Alexandrië inderdaad. En was volgens de minister van uh, Binnenlandse Zaken gericht tegen de hoogste veiligheidschef van Alexandrie. Die heeft de aanslag met een autobom overleefd. Het is niet bekend of hij gewond is geraakt, maar een politieman is bij de aanslag om het leven gekomen. En die aanslag is dus op dit moment nog niet opgeëist. Ja, een mislukte aanslag dus eigenlijk. Maandag, we zeiden het al, het beginnen in Egypte de presidentsverkiezingen. Die duurde tot en met woensdag. Zie jij een verband tussen de verkiezingen en deze aanslag? Ja, nou ja, in de aanloop naar de verkiezingen heeft IS gedreigd met, uh, met aanslagen in, uh, in Egypte. Maar he, de aanslag is nu nog niet opgeheist. dus we kunnen niet met zekerheid zeggen dat mm. IS hier ook achter zit. Maar daarnaast is het morgen ook Palmzondag en he, de komende week, de week voor Pasen. En dat is wel in het verleden hier in het Midden-Oosten regelmatig het moment geweest van, van bomaanslagen. En dan vooral aanslagen gericht op christenen. Ja. Nou zijn er in Egypte de laatste jaren vaker aanslagen... Hè? ook in de Sinaï, maar ook in steden. Ik neem aan dat er rond deze verkiezingen ook veel veiligheidsmaatregelen zijn... Zeker, ja. Um, president Sisi heeft er natuurlijk alle belang bij... om de komende dagen he, eigenlijk rustig door te komen in Egypte. Dat het geen chaos wordt, dat er geen aanslagen... en uh, niet meer aanslagen, en zeker ook niet in Cairo, de hoofdstad, gaan, gaan plaatsvinden. Sisi is uh, eigenlijk uh, de enige serieuze kandidaat nog. Alle andere kandidaten zijn uh, eigenlijk onder, onder, onder uh, druk opgestapt. En hij wil natuurlijk laten zien dat hij dit land uh, veilig de toekomst in kan brengen. Maar dat is lastig, want die presidentsverkiezingen... zijn drie dagen lang, maandag, dinsdag en woensdag. Dus tot die tijd ja, probeert hij dat uh, uh, onder controle te houden. Dankjewel, Marcia van der Steen. Van de 102 hooligans die gisteren in Amsterdam zijn opgepakt... zitten er nog acht vast. Onder hen zijn twee Nederlanders, de rest zijn Britten. De politie zegt dat ze zich voorafgaand... aan de voetbalwedstrijd tegen Oranje op de wallen hebben misdragen. Een uh, groep die uh, vastzit... Dat zijn mensen die uh, verdacht worden van zwaardere feiten... dan alleen maar het verstoren van de openbare orde. Dan moet je denken aan het uh, gooien van flessen of andere voorwerpen... naar de politie of, uh, of betrokken zijn bij mishandelingen. Uh, maar goed, dat zijn we nu allemaal precies aan het uitzoeken... en uh, hopelijk eind van de middag uh, weten we dan meer. De supporters die inmiddels zijn vrijgelaten... hadden een kleinere rol in de opstootjes en krijgen alleen een boete. In Frankrijk zou een tweede persoon zijn gearresteerd... in de gijzelingszaak, gisteren in een Franse supermarkt. Zo zou gaan om een minderjarige... die bevriend zou zijn geweest met de gijzelnemer. De 25-jarige jihadist doodde in de supermarkt twee mensen... en daarvoor had hij al een vrouw doodgeschoten... van wie hij de auto stal. De gijzelnemer werd zelf ook doodgeschoten bij de politieinval... vertelt correspondent Frank Renaud. We weten inmiddels dat dader een 25-jarige moslimradicaal is... die in 2016 en 2017 ook gevolgd is door de inlichtingendiensten... vanwege zijn radicalisme. Maar er waren destijds geen vermoedens dat hij op het punt stond... een aanslag of iets dergelijks te plegen. Er is inmiddels huiszoeking bij hem verricht. Zijn vriendin is ook aangehouden. En de opsporingsautoriteiten willen vooral weten... waar hij zijn wapens vandaan heeft... en of hij eventuele handlangers heeft gehad. Een agent die gisteren de plaats van een groep gijzelaars innam... is vannacht aan zijn verwondingen overleden. President Macron noemde hem een held. De Schotse schrijver Philip Kerr is overleden. Kerr schreef een reeks historische thrillers... die zich afspelen in het Duitsland van de jaren 30... tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog die erop volgde. Ook is hij de auteur van de kinderboekenserie Kinderen van de Lamp. Philip Kerr was 62 jaar. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United heeft een passagier die niet mee kon met een vlucht vanwege een kapotte stoel een tegoedbond gegeven ter waarde van 10.000 dollar. Volgens United is het nieuw beleid om iemand die door onvoorziene omstandigheden niet mee kan vliegen flink te compenseren. De maatschappij kreeg de laatste tijd veel negatieve publiciteit.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 Ja, wij kregen even voor half vijf een melding van een grote vechtpartij... en een horecagelegenheid, een uitgaansgelegenheid in de Bosstraat in Maastricht. Uh, meerdere patrouilles zijn daar uh, direct naartoe gegaan. En toen wij daar uh, ter plekke waren, toen bleek dat binnen de situatie weer onder controle was... maar buiten keerde de, de agressie zich toch wel tegen de politie. Uh, dus de sfeer was grimmig... en er werd vervolgens ook met stenen en flessen gegooid. Ja, zoals gezegd, de politie zei dat de sfeer op straat grimmig was... en een menigte keerde zich tegen de agenten. Politiehonden werden ingezet om de groep uit elkaar te drijven. Een van de aanvallers is gearresteerd. Nederlandse inlichtingendiensten praten in Koerdische kampen... in Noord-Syrië met Nederlandse vrouwen... die naar IS-gebied waren uitgereisd. Dat vertellen familieleden van twee Nederlandse vrouwen... aan de Volkskrant. Een van die familieleden is Hussein... die onlangs zijn dochter en kleindochter opzocht in Noord-Syrië. Zoals te zien is in de documentaire... De verloren kinderen van het kalifaat. Ben je blij? Ben je blij om te Ja, ook. Natuurlijk ja, okay. ben ik blij...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 Luisteraars, ahoy, hier is dokter Keldrenko. In tijden van verwarring uw wekelijkse uurtje Ratio op Den Radio. Vandaag buigen wij ons over het genoeglijke verenigingsleven. Want of je nu lid bent van de lokale FC of de wielrijdersbond... de Britse korthaarclub zoals ik... of het plaatselijk verbond van postregenverzamelaars... verenigingen heuren bij Nederland. Maar worden deze clubs wel afdoende beschermd tegen graaiende bestuurders. En over geld gesproken. Het lijkt allemaal reuze goed te gaan in de Europese economie. Maar wat gebeurt er nou als die onvermijdelijke crisis een keer losbarst? Dat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 probeer ik iedere zaterdag orde in de chaos te scheppen. Dat doe ik altijd met mensen die slimmer zijn dan ik, wat overigens niet zo moeilijk is. Meestal wetenschappers, maar soms ook een expert uit de praktijk... die dan slechts dokter anders is. Vandaag zit naast mij zo'n dokter anders, Erik Smit... hoofdredacteur van journalistiek onderzoeksplatform Follow the Money... en onlangs gekroond tot de journalist van het jaar, welkom Erik. Um, en twee zeer geleerde eerst, uh, gasten hier aan tafel. Om te beginnen, op links, dokter Christian van der Kwaak... inmiddels universitair docent aan de Rijksuniversiteit van Groningen... maar gepromoveerd hier aan het Socialistische Bolwerk Universiteit van Amsterdam om op de interactie tussen zwakke banken en zwakke overheden. Waarover later niet meer, want dat is veel te ingewikkeld. Hij gaat het met ons uh, hebben over de euro. Wat er nou eigenlijk gebeurt met die munt als het weer een keer crisis wordt. Wat het ongetwijfeld een keer wordt natuurlijk in Europa. En dan rechts van mij bijzonder hoogleraar Sport en Recht... Marian Olvers van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Haar leerstoel wordt gefinancierd door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Sport en Recht. Wij praten vandaag met haar over de zwakke plekken van onze geliefde verenigingen. Uh, professor Olvers, bent u een volledig onafhankelijke professor? Want u bent wel gefinancierd. Met die leerstoel. Ja, dat is natuurlijk altijd eeuwig duur om ja. te vragen... maar volgens mij uh, kun je uh, zien en horen dat ik behoorlijk onafhankelijk ben. Uh, want uh, degenen die die leerstoel ook in stand houden... zijn niet altijd, uh, nou, sterker nog, vaak niet zo blij met wat ik zeg. Ah, nou, we zijn benieuwd. Ik verheug mij zeer. Jongens, we gaan beginnen... Erik, welkom. Uh, het was weer het weekje, we hebben een hoop nieuws gehad. Om te beginnen natuurlijk de verkiezingen. Heeft dat jou erg bezig gehouden of dacht je geen verrassingen voor mij? Uh, nou, Het heeft mij niet heel erg bezig gehouden in die zin dat ik uh, uh, niet heel erg na, na heb gedacht over waar ik uh, op ging stemmen. Uh, althans, uh, natuurlijk wel over het referendum. Want dat was de laatste ja. keer dat we dat konden doen. En, uh, en ik heb tegengestemd. Uh, uh, want bij twijfel uh, rijd ik meestal niet door. En dat ja. heb ik hier ook uh, Oké, okay, jij rijdt niet altijd door oranje zoals ik. Um, het, het, het, het interessante is, we hebben natuurlijk Karsja Ollongren, de verantwoordelijke minister van D66, een vicepremier, die de gifbeker tot de laatste druppel moet leegdrinken. Ze moeten het ook helemaal presenteren, terwijl <laughs> D66 natuurlijk stiekem voor dit referendum is. En de vraag is nu natuurlijk, wat gaat er nu gebeuren? Want eigenlijk zie je toch wel een hele grote beweging, vooral bij jonge mensen, van jongens, dit moeten we niet doen, we moeten die, die veiligheidswet aanpassen op zijn minst. Um, wat denk je dat er gaat gebeuren nu, Marjan Offers? Nou, ik hoop dat ze wijs zijn en het echt, echt gaan aanpassen die wet. Ja. Ja. Want er ja. zijn natuurlijk ook al heel veel experts die hebben gezegd: van dit moet je gewoon niet willen. En op hoofdpunten is hij gewoon echt verschrikkelijk. En bovendien zijn, uh, worden we wijsgemaakt alsof we van alles gaan doen. wat eigenlijk al op dit moment onder de huidige wetgeving kan. En dat vind ik nog veel erger. Ze kunnen al zoveel. hè? Ja, en... we worden vals volgelicht. En dat, uh, ja. dat vind ik. Uh, is het een product van de, van de lobby van de veiligheidsindustrie? Geen idee. Maar ja. wat we wel in ieder geval zien. is ook degenen die toezicht moeten houden. wel heel erg dicht hier bij die veiligheidsindustrie. Ja. Zitten. Zijn dus, ja, ja, dat zijn geen onafhankelijke rechten. Nee, dat zijn geen onafhankelijke mensen. En ja. Ik vind het echt heel belangrijk, als we dit gaan doen... Ja. dan moet die onafhankelijkheid zijn geborgd. En dat je dan zo met droge ogen dit, dit door kan zetten. Ja, het volk heeft gesproken. Maar je zal zien, als er nu een aanslag komt in Nederland... wat God verhoede, maar wat natuurlijk niet uit te sluiten is... dan uh, hebben wij het gedaan straks, hè? Dan hadden we maar niet tegen moeten stemmen. Ach. Nou, Iedereen weet dat, uh, dat uh, de inlichtingendiensten op dit moment al heel veel kunnen... Dus ja. uh, ik, ik ga ervan uit dat ze nu ook heel hard aan het werk zijn om ja. uh, Nederland veilig te houden. Christian van der Kwaak uit Groningen, de Universiteit Lesgevende Macro-Economie. Groningen heeft zo ongeveer massaal tegengestemd. Tegen die uh, WIV, tegen die wet, de zogenaamde sleepwet. Ja, dat klopt. Um, ik denk dat het te maken heeft dat, uh, maar dat is een beetje gokken, maar ja. uh, dat, uh, dat de Groningers uh, uh, niet zo snel een doelwit zullen zijn van een uh, eventuele. Uh, Oh, ze denken, als er een bommenslag komt, dan slaan ze ons Groningen toch over. Dat, uh, Sinds bommenberend is daar nooit meer iets gebeurd. <laughs> ja. Is dat het? <laughs> dat, dat is, uh, maar we hebben het er niet uitgebreid over gehad. Dus, uh, nee? ik, uh, dat, dat is de uh, re eerste re reden die mij zo te binnen schiet. Maar is, is, is het een teken aan de wand dat eigenlijk de jongere generatie... Je ziet net een beetje de brexitstem in Engeland... dat daar een enorme censuur, een enorme splitsing is tussen jong en oud. Oud is bang en zit achter de geraniums en denkt... dat moeten wij steunen, want anders gaat het mis met de wereld en die jonge mensen die veel meer ervaring met internet hebben, ook vooral veel mensen die internet achtergrond hebben, die zeggen: nou, zullen we daar nog eens een keer goed over nadenken? Zegt dat iets of maakt het eigenlijk niet uit? Nou, ik weet niet precies uh, hoe, de, hoe de verdeling in uh, Noord-Groningen is, is geweest... Tussen, tussen jong en oud. Dus dat, uh, nee, okay. dat, dat zou wel kunnen. Jongeren we hebben beter door, denk ik, gemiddeld genomen... wat de gevaren zijn en wat yeah. er allemaal kan met internet. Dus misschien het is het wel even... meer logisch dat het sentiment in Groningen... toch wat meer uh, wat, wat, wat, wat, staat is. is. Ja, ja precies. precies ja. De gast misschien zijn ook ja. alle internetverbindingen daar nou gebroken inmiddels... door al die aardbevingen <laughs> al die vezeltjes <vezetrisen laughs> pot zijn. Oké, okay, ander nieuws. Um, er kwam een rapport uit van het, het, het zogenaamde World Happiness Report. Report waar dan uit zou blijken dat migranten, mensen die vluchtelingen, gelukkig zijn in het land waar ze aankomen, in het bijzonder in Europa. 29 procent van de Afrikanen die naar West-Europa zijn gekomen, zijn gelukkiger de eerste vijf jaar in ieder geval. Vinden wij daar iets van tafel? Ik vond het grappig dat het daarna dus gewoon stagneert. Dus je ja. hebt een, een, een tijdelijk geluksgevoel. Je bent blij dat je binnen bent en dan en krijg je toch spijt. Ja, en dan vervolgens ga je toch meten aan de rest. Want ja. dan lijken ze toch natuurlijk sociaal achter te blijven. Of, of met uh, ja, ja. Uh, mindere banen. En dan, ja, dan zie je dus dat het ineens een drop geeft naar beneden toe weer. Dus uh, laten we zeggen de Somaliërs of de Nigerianen. De euforie in het begin is daar. En dan na een tijdje komen ze erachter dat Nederland toch iets minder uh, gezellig is dan ze gedacht hadden. Nou, ik denk dat het eerste is dat je vergelijkt met de toestand waar je was. En daarna kom je hier in het land, ja. ga je wennen... en dan ga je je meten aan, aan de rest van de Nederlanders. Ja. En dan blijf je ineens weer achter. Ja, gelukkig is relatief, hè? Ja. ook. Is het meten, Erik, zo'n rapport? Of ja, ja. is dit, is dit nepwetenschap? 29 procent, hoe kun je dat meten? Joh. Volgens mij, ik vind het echt een voorbeeld van pseudowetenschap. Ja. Gezegd. Uh, ja. Wat mij betreft uh, valt dat niet echt uh, nauwkeurig te meten. Hey, ik heb vanochtend een, een daad van klein verzet gedaan... die eigenlijk al jaren op mijn uh, lippen bestorven lag. Ik, ik heb Facebook opgezegd. Nou is dat niet zo makkelijk, want je mag niet zomaar opzeggen... daar moet je dan twee weken over bedenken... en als je een knopje op je computer aanraakt, ben je ineens weer lid. Nou deed ik er al helemaal niks mee, maar er zijn allemaal types die in zeggen... ja, dat moet echt hoor, ook hier bij het programma... kunt u bijvoorbeeld naar de Facebookpagina... maar ik kondig nu vast aan dat we die gaan opheffen. Dan gaan we gewoon mee stoppen. En ook die cameraatjes die je in de gaten houden stoppen we ook mee. Dat allemaal onzin. Nieuwe, nieuwe wetserij, wij zitten gewoon ouderwets in de eten... zoals dat in de jaren twintig al uitgevonden werd. En dat werkt meestal. Um, is dat een verstandige daad? Facebook opzeggen, want er is nu echt een revolte gaande tegen Mark Zuckerberg. Ja, ik zit zelf niet op Facebook. En dat doe nee? ik ook. Nee, helemaal niet. En ik heb er ook echt helemaal niks mee. Dus uh, wat mij betreft heb je. Maar ik mij komt het omdat verdorgen. je oude generatie bent? Dat volgens hovers? mijn kinderen zeker. Ja, ja volgens oh, okay. mijn kinderen is dat zeker het geval. Nee, maar ik heb. Natuurlijk, ik, ik twitter wel. En ja? dus dat, dat maak ik wel gebruik van. Maar uh, nee, ik vind dat Facebook en al dat liken en zo. Ja, ik, misschien ben ik ouderwets, dat, zo mag je me noemen. Maar mm -hmm. ik vind het ook wel een beetje privacy invasion eigenlijk. Ja. Dokter van de Kwaak, ziet u op Facebook? Ik zit op Facebook, maar mijn laatste post is uit uh, december 2015, denk ik. Dus uh, oh, okay. dat veel... dan kan jij hem ook wel wisselen. Daar hebben ze ook niks aan jou, eerlijk gezegd. Dus... Nee. Erik, is, is mijn uh, cynisme... Jegens Mark Zuckerberg, want waar gaat het natuurlijk om... Ze hebben natuurlijk aan dat Cambridge Analytica... de, de jongens die de ja. Trump-campagne zo geholpen hebben... Uh, een zeer omstreden bedrijf inmiddels zo geholpen... met ja, gewoon, uh, in feite privacy-schendingen, misbruik van gegevens... van mensen die op valse voorwenselen hun gegevens aan Facebook hebben afgegeven... Um, voor mij is het wel een reden om ermee te stoppen. Omdat ik dacht, dat is een goed moment om het een keer te doen nu. Maar denk je dus je het... volgt daarmee de kudde eigenlijk? Nou, dat, dat vind ik ook een ontzettend zwak sentiment. Maar het ja. is waar dat ik al heel lang op het, op het punt was om het te doen. Maar nooit, ja, ik kwam er niet aan toe. Ja. En dan ja. nu dus wel. Zwak. Ja. <laughs> ik was er eigenlijk al een beetje mee gestopt. Ja. Ik deed er eigenlijk geen bal meer op, net als jij. Maar nee, ik vind het ik vind opvallend dat er een ander bedrijf voor nodig is. Althans, een andere misstand voor nodig is. Om eigenlijk aan te tonen dat uh, Facebook ja. eigenlijk uh, constant zijn... Uh, ja, gebruikers eigenlijk uh, ja, verneukt. Eigenlijk. Ja. Nou, je Daar... ziet gewoon dat het een hele machtige onderneming ja. is. We hebben Google, we hebben ja. Facebook. Uh, ze zijn maar de enige, dus het zijn ook nog een keer monopolisten. Er is ja. niemand die ze aanpakt. Hè? Dus maar misschien gaat dat gebeuren. En Misschien is, is dat nu wel eens een keer tijd hè? Goed, aan het ja. worden. Ik vind het prima dat dat gebeurt, die uittocht. Dus, ja, uh, en ja. heren, we gaan naar het belangrijkste nieuws... van afgelopen week. Hyper de hype, hoera! En dat is wat mij betreft de handelsoorlog, ongoing struggle... van Donald Trump tegen de rest van de wereld. Uh, het nieuws is natuurlijk, die Trump is zo onhandig bezig. Dat is een schande, dat kan hij niet doen. Hij stort de wereld in het ongeluk. Alle aandelen indices uh, zakken in, he, de koersen lopen terug. Maar is het eigenlijk niet een hele verstandige actie wat hij doet? Die enorme staalboycott van de Chinezen die structureel dumpen... die structureel misbruik maken van machtsposities... die geen, joint fan, of geen, geen echte concurrentie eigenlijk op hun eigen markt toelaten met ons... maar wel de spullen hier dumpen. Hij gaat er hard in, hij beukt erin, maar hij krijgt uiteindelijk wel iets binnen. Is die, dat is mijn gevoel, Erik Smit. Ja, nou ja, ik ben het een deels uh, volstrekt mee oneens. Het is, uh, uh, A, is het natuurlijk een enorme diplomatieke kapitaalvernietiging... want het is natuurlijk niet zo dat uh, alleen de Chinezen uh, op de korrel uh, liggen... maar uh -huh. Europa ook en Japan ook. Ja, hij slaat natuurlijk eerst met een moker iedereen plat. He? Ja. Uh, en, en het is, uh, uh, laten we zeggen, het is echt een, wat je noemt uh, uit de heup schieten. Het is een, ja, uh, uh, dat is waar. Uh, en dat is, uh, dat is typisch Trump. En dat is, uh, maar ja, Obama veel, heeft er nooit mee. iets aan gedaan. Hè? Die vond het allemaal een heleboel boerdiep, maar hij deed niks. Ik had heel veel verloren. heel veel mee verloren. Economisch is het ook dom. Uh, we weten sinds uh, 1817, sinds het verschijnen van uh, het boek van David Ricardo: On the Principles of Political Economy and Taxation. Dat is uh, Ja, precies. Dat, uh, dat internationale handel drijven gezond is. vanwege uh, vanwege die comparatieve kostenvoordelen. Maar er uh, is wel een maar. Yeah. Er is natuurlijk wel zoiets als inderdaad dat uh, in bepaalde landen er op een manier geconcureerd wordt met ons, met Europa of met, uh, met de Verenigde Staten, waarbij we eigenlijk kansloos zijn. Waarbij de uh, uh, vormen van dumping plaatsvinden, social yeah. dumping, omdat ook uh, ja, environmental dumping zijn we. Maar daar, maar daar gaat het ja, om. Dus, kijk, niemand, uh, niemand bestrijdt volgens mij dat vrijhandel uiteindelijk goed is voor iedereen. Maar de vraag is: is er vrijhandel met de Chinezen? Ja, je kunt op die manier niet goed reageren. Ja. Dus in die zin nee. is er echt wel. Een, een en ze beperking. gebruiken een enorme overschot. 375 miljard met Amerikanen, 125 miljard met Europeanen. om zich terug in te kopen in onze economie. Bijvoorbeeld grote pakketten in Duitse bedrijven enzovoort. Maar laten we eens even aan een specialist gaan vragen in het verre Brussel. Even bellen met. Jonathan Holslag, hoogleraar aan de Verenigde Universiteit van Brussel... China-deskundigen. Goedemiddag. Goedemiddag. Zo. Um, u hoort het misschien al even in de uitzending. We hebben het over, de, uh, over het beleid van Trump. Het nog agressieve beleid, handelsbeleid... waarmee hij China en misschien ook wel de rest van de wereld tracht te treffen. Uh, als we dat nou even beperken met China... toch het grootste handelsprobleem voor de Amerikanen. Pakt Trump dit wat u betreft verstandig aan? Vragen vraag is of je een andere keuze had. De Amerikanen onderhandelen al twintig jaar lang met China... om de handelsbetrekkingen evenwichtiger te maken. Met andere woorden, om dat handelstekort af te bouwen. Ze hebben ook geprobeerd om China te overreden... bijvoorbeeld een beter beleid te voeren op ten aanzien van buitenlandse investeerders iets te doen aan uh, de diefstal van intellectuele eigendomsrechten. Ja. En ze zijn eigenlijk van een kale kermis teruggekomen. Uh, We zijn nu twintig jaar later en er is nog altijd ja. iets gebeurd. Dus ik begrijp uh, tot op zekere hoogte wel de frustratie. Er werd net verwezen naar uh, David Ricardo en vrije handel. Ja. Ja, in theorie is dat natuurlijk allemaal heel leuk en, uh, en fris, die vrije handel. Maar in de praktijk uh, komt daar heel weinig van terecht. En denk ik dus dat het de taak is van staten, van overheden, om... Uh, over te waken dat handelsrelaties uh, niet al te veel in hun, uh, in hun nadeel uh, uitdraaien. Want zoals het er nu naar uitziet, meneer Honslag... gaat hij eigenlijk een beetje terugkomen op zijn boycott van, Euro van de Europese Unie. Nou, het wordt nu even opgeschort, maar er zal best een soort van deal komen. Nou, leuk voor hoogovens bijvoorbeeld. Uh, hij is wat zachter tegen Mexico, tegen Canada, noem maar op. En dan blijven eigenlijk alleen de Chinezen over. Dus met die enorme moker uiteindelijk raakt hij wel de Chinees daarmee. Ja, het handelsbeleid van Trump is rommelig. Dat moeten we zeker en vast uh, uh, erkennen. Dus het is weinig consistent. Um, hij wil eigenlijk een gevecht op twee fronten. Aan de ene kant die valse concurrentie van ja. uh, China aanpakken. Uh, maar hij is ook behoorlijk gefrustreerd door over uh, de betrekking met, uh, met de Europese Unie. Hè. Ook ja. met ons heeft hij een handelstekort. En bijvoorbeeld zijn uh, handelsminister uh, Wilbur Ross heeft al een aantal keren te kennen gegeven... dat hij bijvoorbeeld eh, ook niet zo tevreden is... over die massale invoer van wow. uh, Duitse BMW's uh, en Mercedes... En, en dat dat op termijn ja. uh, wellicht ook wel in een zijn dossier kan worden. Zeker, dat, dat vinden ze veel. Maar aan de andere kant, kun je de Duitsers kwalijk nemen... dat ze betere auto's maken dan de Amerikanen? Dat is natuurlijk een beetje curieus. Ja, ze maken uh, geweldige auto's. Amerikanen vinden ik zelf natuurlijk dat zij ook uh, sublieme auto's maken. Het uh, argument die Washington naar voren schuift uh, ten aanzien van China is dat zij bijvoorbeeld valse concurrentie toepassen door hun muntlaag te houden, nog ja. altijd. Maar ook door bijvoorbeeld massaal financiële hulp te geven aan Chinese producenten vorig jaar werd er, hou je vast, voor 216 miljard dollar aan exportkrediet uitgekeerd... ter uit ondersteuning van die... Uh, Chinese industrie... Yeah. in de richting van Europa... Uh, wordt dan weer uh, met de vinger gewezen... naar het feit dat de Duitsers zouden profiteren... van een euro die in vergelijking... met dan de Duitse concurrentiekracht... gaat ja, trouwens ook voor Nederland... Mm -hmm. um, wat uh, te laag uh, gewaardeerd ge ge zou zijn. Maar voor mij... slotsom is dat we... Um, ja, wellicht, um, hoe spijtig het misschien ook... voor een aantal uh, freedriders klinkt... Uh, een einde zien komen... Aan aan die 25 jaar van, van, van globalisering toename ook van, van, van openheid in, ja. in de wereldeconomie. En dat staat er opnieuw in, in gevechtsposities innemen. En dat is ook een kwestie voor Europa en Nederland wordt om daarmee te leren, te leren omgaan. Ja, de, mag ik ook een vraag stellen? Ja. De, de, de, de, de, de... Uh, de tarieven die uh, Trump uh, instelt, die zijn natuurlijk ook, uh, moet je ook in het licht bezien van zijn economisch uh, nationalistische programma. Wat, uh, wat denkt u daarvan? Ja, maar de Chinezen houden nog ook een nationalistisch-economisch uh, programma op na. De Japanners hebben een nationalistisch-economisch programma. De Indiërs hebben dat. Wij zijn eigenlijk een beetje um, uh, de witte raven in de wereldeconomie, uh, de Europese Unie. Mm -hmm. uh, met onze, onze, laat ons zeggen, vrijhandelsdoctrine. Uh, uh, dus ik denk in dat opzicht dat we toch wat, wat realistischer mm -hmm. uh, moeten, uh, moeten worden. Bent u, meneer Holslag, u bent altijd kritisch op de Chinezen. U leidt dat, dat, instituut, dat onafhankelijk instituut verbonden... Aan universiteit. Bent u niet eens bang voor een Chinees pizzaatje met wat gif erin? Wat ze u zat zijn. Ja, uh, ik, heb, ik heb een aantal incidenten meegemaakt met China reeds en het is voor mij ook uh, moeilijk om uh, op dit moment uh, richting China af te reizen. Dus uh, China wordt ja? wel uh, behoorlijk... U wordt niet toegelaten. Mijn standpunten, ja. um, dat is moeilijk. Hè. Het is, het is een, een complex geval, maar ik heb vorig jaar hier ook in België... Uh, mee een heel groot uh, Chinees staatsbedrijf helpen, uh, helpen buiten houden. En dat is me zeker niet in dank afgenomen. Maar goed, wij zijn Europeanen. Nou, wij, wij, wij komen u Europeanen, helpen, wij komen u beschermen ik, als het zover is. Ja, mooi zo. En Ween ik denk die angsthazerij he? ten opzichte van China, die moet vooral ophouden. We moeten leren vechten voor onze belangen. We moeten dat uh, misschien af en toe op een wat uh, meer dappere manier doen. Dank u zeer. Professor Holslag, China-expert aan de Vrije Universiteit Brussel. Ja, nou ja, dat, dat, ja, hij heeft een duidelijk standpunt. Maar je hoort het wel even op het laatste, Erik Smit. Hij kan echt China niet meer in... Want dit mag je niet zeggen in die geweldige democratie, okay. hè? Nee, dat is het punt. Kijk, je, moet het, het je handel drijft met bepaalde landen... moet je ook zorgen dat de wijze waarop daar handel gedreven wordt... dat het ongeveer vergelijkbaar is met ons. Dus op het moment dat je daar een, een, een potentaat hebt zitten... die gewoon rustige, ja, laten we zeggen, slavenarbeid inzet... Ja. om staal te produceren, dan kan je al niet meer eerlijk concurreren. Dus er is echt wel degelijk wat te zeggen voor die tarieven. Oké, okay, Erik, jouw onderwerp van deze dag meegenomen. Het onderwerp zit eigenlijk naast mij. Ja. Uh, professor Olvers. Waar gaan wij het over hebben? Nou, ja, kijk, de aanleiding is eigenlijk een beetje de recente weigering van de Algemene ledenraad van de Rabobank om de plannen van een topman bedraaien, goed te keuren. Dat is, uh, een dag of tien geleden heeft dat uh, plaatsgevonden. Die Algemene Vergadering is het machtigste orgaan van de Rabobank, uh, die in essentie nog steeds een coöperatie is. Maar die coöperatie, en daarmee het uh, hele coöperatieve gedachtegoed eigenlijk uh, van de Rabobank, heeft de laatste jaren. Onder de sloophamer gelegen. Ja. En, um, nou, dat is eigenlijk, ik ga het hier niet over de, de Rabobank hebben, over de hele geschiedenis van Professor de Rabobank. Maar is hoogleraar sport en recht? Wat heeft het met de Rabobank van doen? Uh, alles, uh, eigenlijk oh. bijna alle sportorganisaties zijn verenigingen. Ja. Dus als je zegt uh, u bent hoogleraar sport en recht, ja, dan, ja. wat ben je dan? Wat voor rechtsgebied doe je dan vooral? Ja, dan is Een heel groot gedeelte is natuurlijk verenigingsrecht. En dan is bijvoorbeeld Bouwend Nederland, of uh, de AMBO, mm -hmm. of uh, de Facultatieve van Keizer, is eigenlijk niets anders dan de Sportclub op de Hoek. Ja, wat is wat is het grote gevaar? We tellen in Nederland, uh, om even af te tellen, 222.000 stichtingen, 219.000 verenigingen, 113.000 kenden mensen thuis ook verenigingen van eigenaren enzovoorts verder. We zijn echt een verenigingenland. Wat is hier het grote gevaar? Maar het grote gevaar is eigenlijk, het is allemaal nog helemaal niet zo erg... als wij hier met elkaar besluiten nu een vereniging op te richten... voor een bepaald doel, het is gewoon hartstikke leuk en lief en aardig. En, en dan hebben we ook nog allemaal vrijwilligers. Het is een maatschappelijk doel, dus dat is, dat is allemaal prima. Zo begint het meestal. En dan heb je een algemene ledenvergadering en dan heb je een bestuur. En dat is eigenlijk de meest democratische rechtsvorm... die we kennen in Nederland. Ja. Hartstikke mooi, hè? Stichting heeft alleen een bestuur als minst democratische rechtsvorm... die we kennen, dus dat is hartstikke mooi. Dus zo groeit... een zo een vereniging, maar op een gegeven moment he, al die leden betalen contributie, en soms zit er heel veel centjes staan erop, zo'n bankrekening ja. waar je best mooie dingen mee kan doen. Ja, en soms komt daar uh, slechte mensen komen binnen. Ja, daar heeft Erik natuurlijk zijn, zijn uh, nominatie of zijn, zijn uitroepen tot, tot journalist van het jaar aan te danken. De facultatieve ja. die begrafenisvereniging, die hè, die die door de oud-vvd mogen zeggen, <laughs> dankzij jouw oud-vvd-voorzitter zeg jij dan een beetje, lege roofd eigenlijk. Maar dat is een voorbeeld van zo'n vereniging. Nou, is die facultatieve, staat dat op zichzelf? Er zijn meer voorbeelden, of is dit eigenlijk exemplarisch... voor wat er gebeurt? Bobo's maken zich meester van het, sen, van het geld van verenigingen. Nou ja, ik, ik vrees wel dat het vaker voorkomt. Ik weet ja? niet of het in de aard en omvang zoveel voorkomt als deze zaak. Want dat is, dit is wel een hele bizarre... Nou, deze kwam aan de oppervlakte. Zaak. Deze kwam aan de oppervlakte, maar er zit een jarenlang proces... van ontdemocratisering in. Ja, ja, ja. En daar, daar, van daar machtsovername... Ja. Rabobank aan. Hè. Dat is ja. interessant omdat het, dat, dat, zeg maar, die hele centralisatie. En eigenlijk die macht wegnemen. Die invloed wegnemen ja. bij die ledenraad. Het is eigenlijk een proces wat over tientallen jaren heeft plaatsgevonden. Ja. Dat heeft nadat zo'n beetje zijn zo voltooiing. dat is eigenlijk bijna een NV geworden eigenlijk Rabobank. Ja. En waarmee je eigenlijk heel langzaam. Die, die bank is gegijzeld door die top in, uh, in Utrecht. En uh, nou, is daar niet, niet per se uh, kwade zin uh, mee, uh, maar dat, het gebeurt. En dat ik vind ik een belangrijk voorbeeld, omdat je daadwerkelijk een, zeg maar een vereniging, een coöperatie, uh, ja. In, ja, uh, in, in bezit kan maar krijgen. Maar zij zullen dus of, zeggen die in je greep kan krijgen. De Rabo was gewoon een combinatie van 140 van die, van die, van die lokale banken. Nou, dat ja. was allemaal heel schattig en heel aardig, maar het was ook onprofessioneel. Dus als jij daar je miljoenen stalde in een, een of ander dorp, waar een, een Mienkukel zich als vermogensbeheerder uitgaf, is het misschien verstandiger dat Utrecht zegt: zullen we even meekijken? ja Maar dat zit, op, dat zit op de kwaliteit hè? en professionaliteit. Je kunt ja. wel een ledenraad professionaliseren. Daar ben ik natuurlijk hartstikke voor. Dat kan hartstikke goed. Mm -hmm. Het moet nog, nog steeds wel draagvlak onder de leden hebben. En je moet <kijkt> nog steeds je doelstelling van die vereniging nastreven. Ja. Maar dat is nog iets anders dan de democratie. Hè? Dus je, je wil wel dat die vereniging een vereniging blijft. Mm -hmm. En wat is dat nou? Dat is dus een democratische rechtsvorm. En als je ja. dus ontdemocratiseert... dan gaat die macht zich concentreren. En we weten allemaal dat... als de macht zich concentreert, dat is misbruik van macht op de loer ligt. Kun je eigenlijk zeggen dat het een trend is... dat de, die, die verenigingen zeg maar, macht aan het inleveren? Je ziet het bijvoorbeeld in de politiek. Uh, Wilders heeft nooit willen kiezen voor een verenigingsstructuur. die heeft een soort eenhoofdig leiderschap. Voor, voor een de, voor, de, voor de, democratie, democratie ja. heeft Posten. het eigenlijk ja. de elfde uur... grootstuk groot stuk in Ernst Hansblad Handelsblad ja. vandaag... Die, die, die, die, ontstaan, die ontluikende democratie in die vereniging de kop mm -hmm. ingedrukt. Mm -hmm. Dus Thierry is gewoon de baas klaar. Um, is, dat een, is dat een trend? Of zeggen dat, is, is dat eigenlijk op zichzelf? Nee, want kijk, Wilders heeft er uh, gewoon voor gekozen om überhaupt geen vereniging te zijn. Kun je van alles van vinden, maar dat is een hele bewuste, vermoed ik, keuze ja. geweest. En dan kom je dus in een hele andere type rechtsvorm. En dan nee. heb je dus al nachtsconcentratie. Maar een vereniging, dat is dus wat anders. Onze Oude politieke verenigingen zijn natuurlijk allemaal als verenigingen ja. georganiseerd. Ja. Alleen zien we daar natuurlijk de betrokkenheid van de leden ook afnemen. Ook omroepverenigingen mm. kamper daarmee. Maar het blijft nog steeds mijn punt overeind. Het is een vereniging en daar moet je het democratisch proces moet voorop staan En ook het draagvlak onder je leden. En er moet netjes omgesprongen worden met al die centjes die de leden allemaal hebben opgebracht. Maar interesseert het de leden? Kijk, als je lid bent van de, wij zijn hier bij de AVRO... Ja. Afro Tros heet het tegenwoordig. Het zijn twee verenigingen die kwamen bij elkaar. Of je bent, zoals heel veel mensen, lid van de ANWB. Die willen dus dat als ze pech langs de weg hebben... dat iemand even die band komt repareren. Maar voor de rest kan het ze eigenlijk niet schelen. Al heet het dan een vereniging. Dus regelen jullie dat even lekker zelf? Ja, dat is als je meer een consument-consumer-georiënteerde uh, ja. uh, vereniging wordt. Maar mijn ervaring is wel dat als je zou willen... dat je de kracht haalt op, uit die vereniging en je ja. doelstellingen dus dat is toch vaak het behartigen van een bepaald doel. He, bijvoorbeeld de bevordering van sport of uh, ja. nou, de, de kort. Haar uh, poes, weet ik veel wat. Britse uh, Kort, haar een beetje respect. Oh sorry, ja, nee, ja? Nou, het spijt me, Jort. Uh, ik heb ook, uh, dat, het klinkt echt heel, uh, heel chic. Maar dat zijn dus allemaal verenigingen met, uh, met een bepaald doel. En je kunt best wel betrokkenheid van die leden creëren, maar dat moet je wel willen. Ja. En het belangrijkste is natuurlijk dat je dat doel blijft nastreven. Mm -hmm. En wat je hier ziet, is dat mensen zich gaan verrijken. En dat is nooit het doel van de vereniging. Gaan nog eens even wat voorbeelden we? van verenigingen. in? Nou, ja, God, Ik heb natuurlijk uitgebreid gezien: Henri Keizer, de gewezen taxichauffeur, oh, je... werd een miljonair. Ja. Ja, nou ja, goed. Uh, mevrouw Olversen haalde even uh, aan dat de stichting het eigenlijk nog veel makkelijker gaat. Omdat dat een ondemocratisch uh, mm -hmm. proces is. Uh, daar heb je helemaal niet ineens met de ledenraad te stellen of met een, uh, met een groep van leden. Dus daar zie je nog veel meer dat bezit dat zich over een lengte van periode in een, ja. een stichting heeft gevormd. Dat dat heel makkelijk uh, wordt buitgemaakt, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Dat bij een Vereniging moet je daar nog echt je best voor doen, een aantal jaren, om, om zeg maar, die ledenraad uh, naar je hand Buitenspel te zetten. Te zetten ja. En nu en, uh, nou, al of, of echt. De, de, bij een stichting kun je je meteen op toepassen. De de ja? Dus dat, ja. dat, dat, dat, dat, dat, dat ja. heb Henny Keijzer ook gedaan. Ja. En, uh, en, en Henny uh, ja, die is op die manier dus in, uh, met zijn vriendjes in bezit gekomen van het bedrijf. van meer dan 100. En, maar is dit nu waarschuwend? Uh, ja. Jij wilde dit graag aan, ja. aan tafel hier aan bod uh, brengen. Omdat je zegt Nederland let op je zaak. Iedereen die nu luistert is wel lid van één of meerdere verenigingen. Is betrokken bij een bepaalde ja. stichting. Uh, daar heel veel uren vrijwilligerswerk in. zeg je eigenlijk, jongens, let nou op, want er gebeuren rare dingen. Wat mij bijvoorbeeld altijd opvalt, om een ander element aan discussie toe te voegen, dat die, die banken, die privébanken van Landschot, Mees Pierson, altijd zegt oh ja, wij gaan die stichtingen wel allemaal even beheren, want dat wordt allemaal ja. heel onprofessioneel gedaan. Is dat nou goed of is dat slecht nieuws? Dat weet ik eigenlijk niet. Nou, het volgens ja. waarschijnlijk goed nieuws voor die banken. Maar dat is inderdaad waar ze natuurlijk op uit zijn, omdat bezit van die verenigingen en die stichtingen, daar, daar, is, daar is wat te vinden. En als ik nou zeg tegen, tegen mensen, van ja als u lid bent van een vereniging en uw vereniging heeft enig bezit... Dan, dan, uh, dan is het belangrijk dat u daar even een beetje op blijft letten. Dat is ja. volgens mij een idee. Dat is eigenlijk letterlijk En dat er in, in ja. doelstellingen uh, ingezet wordt, dat bezit... Uh, die, die de vereniging uh, en de leden van die vereniging... met ooit met elkaar heeft afgesproken. Ja. Bent u eigenlijk zelf lid van veel verenigingen, van offers? Ik realiseer me dat ik uh, van helemaal geen één vereniging lid ben. Oh, nou le lekker geloofwaardig als je hoogleraar bent in dit vak. Dat is dat nodig? Ik roep altijd, ja. maar er zijn ook een hoop gynaecologen man... en die hebben ook ja. niet zo. <laughs> dat is ook zo. Maken, hey, en, en specifiek op het, op het gebied van, het, uh, van sport. We kennen natuurlijk allemaal de sportbobo. Ja. Mm -hmm. um, dat is een, een gehate figuur, maar je hebt ze ook wel weer nodig natuurlijk. Zit daar, zit daar veel gaaijes tussen? Ga je zit er zeker tussen. Die kan je ook best wel herkennen. Hè. Dus vaak als ze hun bestuurstermijn gaan verlengen, eh, ja. de statuten in, of zo. Moet in achtige acties uh, Warnings zijn. En ze denken ook al, al ook vaak in de communicatie gaan ze vertellen dat ja, ze denken echt dat de vereniging op slot gaat als ze zelf zijn gestopt met werken. Dus ja, dat ja. Uh, is een bepaald typie. Ze hebben natuurlijk de bladers van deze wereld uh, gehad. Ja. Maar we hebben hele kleine bladdertjes, <kwijnt> hebben we overal hoor. Die, ja. die komen overal. Omdat het geeft enorm veel aanzien, natuurlijk, zo'n bestuursfunctie. En je kan mee in, in leuke. Ja, maar, het is, maar niet alleen maar negatief. Hè. Dus er zijn ook veel mensen die er heel veel tijd in steken... die goede nou, dingen doen. Je maar... kan ook niet iedereen die bobo is... Natuurlijk meteen in een kwaad daglicht stellen. Nee, dat zal ik ook uh, het hm? laatste zijn die dat, uh, die dat zal doen. En, maar dat op het moment dat het gaat om machtsconcentratie... we ja. hebben het hier over de FIFA's, de grote monopolisten. Uh -huh. Ik neem aan dat het bij de kattenvereniging... al moet ik zeggen, daar kan het er ook best <laughs> aan toegaan... Uh, hard aan toegaan. Dat zijn ja. allemaal goedwillende vrijwilligers. En dat uh, die zich he hun hele zin en zaligheid juist inzetten... voor die vereniging. En dat is natuurlijk... wij zijn Nederland verenigingsland. Dus er zitten heel veel mooie dingen in dat verenigingsgebeuren. Alleen op het moment dat het gaat om veel geld... Op het moment dat er machtsconcentratie ontstaat. Op het moment dat het gaat om monopolisten. En ja. bedoel, we hebben maar één Rabobank. Hoeveel concurrentie is er? Is alleen maar in deze vorm. Ik denk dat de Rabo goed aan de orde is gesteld. Ik weet alleen niet of het al te laat is. Hartelijk dank, professor Olvers. Bijzonder hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. En dan is het nu tijd voor... De Jonge dokter. En vandaag is dat dokter Hille Koppen, neuroloog in het Haga ziekenhuis in Den Haag. Inmiddels gepromoveerd, een aantal weken geleden, aan de Universiteit Leiden. Op een hoofdpijndossier, letterlijk, een beetje ambtelijke taal. Maar in dit geval klopt dat wel. Um, de dissertatie, het proefschrift ligt naast mij. Migraine, the heart and the brain. Uh, u bent uh, gepromoveerd op migraine. Um, en ik ga u nog niet interviewen. In, in, in dit programma hebben we de rubriek, de jonge dokter. En dan zeggen wij, dokter, spreek. Laat ik eerst een stapje terugnemen, eh, het probleem definiëren. Enkele jaren geleden zijn er publicaties verschenen. die lieten zien dat vrouwen met migraine vaker kleine beschadigingen in de hersens hadden. In de witte stof, zeg maar in de verbindingsbanen tussen de hersenschors. Eh, vaker dan vrouwen zonder migraine. De vraag bleef, wat is de kip en het ei? Zouden migrainen deze beschadigingen kunnen veroorzaken? Of zouden deze beschadigingen er eerst zijn geweest... en is dat de reden dat deze vrouwen migraine kregen? En dat was eigenlijk niet opgelost. En wij hebben in ons onderzoek negen jaar lang een, groep, een grote groep mensen vervolgd met MRI-scans en ook met interviews... om te kijken of we dat probleem konden ontrafelen. En we vonden inderdaad dat vrouwen met migraine... specifiek vaker kleine beschadigingen in de hersens... Ja. hadden dan vrouwen zonder migraine. Om het even in perspectief te trekken... dat was bij 77% van de migrainevrouwen... Maar ook bij de controles, de mensen zonder migraine bij 60%. Maar het was wel een duidelijk verschil. Maar het belangrijkste wat we eigenlijk gevonden hebben... is dat in die negen jaar het hebben van aanvallen... deze associatie eigenlijk niet beïnvloedde. Dus het maakte niet uit of je aanvallen had of niet... voor het optreden van die kleine beschadigingen. Dus die staan eigenlijk los van de aanvallen zelf. En dat denk ik geruststellend voor de luisteraar. Dus migraineaanvallen aanvallen zelf bleken geen schade achter te laten. Geen sporen mm -hmm. achter te laten. Maar de vraag is dus eigenlijk, waar komt die schade vandaan? Is dat gewoon een DNA-probleempje aangeboren? Ja, waarschijnlijk is er een, een genetische factor, en die is waarschijnlijk heel lastig te vinden, maar He? is er een andere factor die zowel zorgt voor de migraine als ook zorgt voor ja. deze kleine vaatbeschadigingen. Precies. Ja. Over hoeveel uh, gevallen praten we als je over echt, echt wel ernstige migraine praat? Hoeveel mensen, mannen, vrouwen hebben dat? Ja, ongeveer een kwart van de vrouwen heeft migraine. Ja. En tien procent van de mannen. Ja. En daar is een heel breed spectrum in. Er zijn mensen die het één keer per jaar hebben... en er zijn mensen die het elke week hebben, zo'n aanval. Ja. Ja, en is er eigenlijk een oplossing eh, enigszins voor handen? Want u doet onderzoek, nou dan kunt u weer een bouwsteentje toevoegen aan het verhaal. Maar is de oplossing enigszins dichterbij? Ja, ik denk goed om dat even te benadrukken, dat voor de luisteraar, het klinkt natuurlijk vrij eh, heftig. Beschadiging in de hersens mm. Maar ik denk dat het in de praktijk nou, voor de migrainepatiënt eh, aan de andere kant van het toestel niks verandert. Het is niet zo dat je nou naar de dokter moet gaan om te vragen: heb ik deze. Plekjes. Want het is dus ook een deel, een, een verouderingskwestie, ja. een, een genetische kwestie. Wordt het ook erger naarmate je ouder wordt? Ja, het is een, een, een ouderdomsfenomeen. Uh, deze, deze witte stoffen nemen we eigenlijk elke tien jaar... dat je naar de hersenen kijkt, zie je meer van een volume van deze beschadigingen. Ja. Ja. Is het een, bent u enigszins gedeprimeerd of zegt u van... ik zie uh, dicht aan het einde van deze tunnel? Nou, ik denk dat het een, een stapje weer ons dichterbij brengt... bij het oplossen van die witte stofverschading. Mm het -hmm. zal niet specifiek voor de migrainepatiënten gelden. Maar het, het probleem eh, bij het verouderen, eh, het, het aanpakken van die witte stofschade... Eh, het begrijpen van het mechanisme, zijn we zeker ja. wat, eh, dichterbij weer. Het, het licht, ja, wat koop. me eigenlijk altijd opvalt, of je nou kijkt naar Parkinson... of je kijkt naar uh, ziekte van Alzheimer of dit weer... we weten eigenlijk zo weinig van die hersentjes. Hè? We weten heel veel van die andere organen. Die hersentjes, dat is een ingewikkeld ding. Nee, precies. We zien steeds meer allerlei mechanismes. Zenuwtransporters, chemische stoffen... die uiteindelijk ergens in het pad spelen. Maar de black box, waarom het begint, dat blijft voor een groot deel onduidelijk. Ja, dokter Koppen, de promotie zit erop, maar er is wel weer een nieuw onderzoek aanstaande. Waar bent u nu mee bezig? Ja, precies. In de praktijk, een heel groot deel van de migrainepatiënten gebruikt triptane aanvalsmedicijnen. En een klein deel van alle migrainepatiënten gebruikt, eigenlijk de 5% van de migrainepatiënten gebruiken, eh, die 5% gebruiken 95% van alle aanvalsmedicijnen. Dat is een groep die veel te veel gebruikt. En dat mm -hmm. veel te veel gebruikt geeft meer hoofdpijn en een soort visieuze cirkel waar deze patiënten in terecht zijn gekomen. En het stoppen is de beste oplossing. Cold turkey stoppen met deze medicijnen. En dat is heel moeilijk. Mensen hebben een gezin, een ja. werk, en hebben dan een aantal dagen of een aantal weken. Het is heel moeilijk. Ja. Wij proberen het een nieuw onderzoek in het Haga ziekenhuis te kijken of we bij een opname met een bepaalde behandeling... een koude lucht die in een katheter, in een neus wordt geschoven... Hmm. deze aanvallen wat kunnen behandelen, dat die afkikweek makkelijker wordt. Ja, en u zoekt nu, zoals dat heet, migraineurs. U zoekt eigenlijk patiënten die zich melden voor dit onderzoek. Precies. Waar dus... kunnen ze u bereiken met het Haga ziekenhuis? Ja, ziekenhuis.nl. Daar kunnen ze naartoe mailen eventueel. Okay. En dan gaat het om specifieke migrainepatiënten... die meer dan tien dagen in de maand deze aanvalsmedicijnen gebruiken. Ik dank u zeer. Hora Est. Dokter Kelder Kool. Ja, en dat was dokter Hele Koppen. Dus als u nu met uw kop onder een uh, deken of een kussen ligt. te luisteren naar deze uitzending. daaraan leidt, uh, benader deze man. Want uh, misschien helpt dat de wetenschap je verder. Uh, uh, volgend onderwerp: Dokter Christian van den Kwaak, aangeschoven. Universitair docent macro-economie. aan de Rijksuniversiteit Groningen. Uh, gepromoveerd al, ik geloof, twee jaar geleden. Uh, niet specifiek op een studie over de muntunie, maar is een beetje een spin-off ervan. Want ik ga met u praten over onze muntunie, dus over de euro. Uh, u schreef een, uh, een stuk in de volkskrant. Ik ga eigenlijk geen u zeggen, want we kennen elkaar. Ik ga gewoon u zeggen. Dag, Christian. Uh, schreef een stuk in de volkskrant. Uh, met eigenlijk het verhaal naar aanleiding van de speech van Rutte in Berlijn. Nou, Berlijn had, had natuurlijk een grote visionaire speech. Waar moeten we heen? Hoe gaan we Europa zien? Ergens tussen Engeland en Frankrijk in, of tussen Frankrijk en Duitsland in, zou je kunnen zeggen. Dat was een beetje zijn verhaal. Maar jouw stelling is nu, Rutte en alle politici moeten kiezen. Het is in de Unie of uit un in de muntunie of uit de muntunie. En daar is een prijs te betalen. Leg dat ja. uit. Nou, dat, uh, uh, dat klopt. Ik. Uh... Ik, ik, ik, uh, heb, mijn e analyse is een economische analyse. Dus ik, ja. uh, het gaat niet om de politieke wenselijkheid uh, wat we moeten kiezen. Maar ik denk dat op de lange termijn dat, uh, de muntunie alleen overeind kan blijven als er een fiscale unie uh, wordt uh, bijgebouwd. Een fiscale unie betekent echt dat we met z'n allen gaan hoesten? dat wij meebetalen aan de ellende in Zuid-Europa. Ja, het is een gezamenlijke risicodeling. Dus Dat betekent dat we een uh, Europees deposito garantiestelsel mm. moeten hebben... zodat yep. er, als er een bank in Italië omvalt dat het geld niet vlucht naar, uh, naar Duitsland. Yep. Dat betekent dat er een uh, uh, gezamenlijke schulduitgifte nodig is... zodat uh, banken uh, niet meer van de uh, eigen staatsobligaties op een balans hebben staan... Hè, om financiering bij de ECB mm. en op kapitaalmarkt op te halen. En uh, ik denk ook dat een uh, gezamenlijke begroting nodig is om zogenaamde asymmetrische schokken op te vangen. He, dus dat zijn schokken die ja. uh, slechts in één specifiek land um, uh, ja. plaatsvinden... en niet in de eurozone als geheel. Okay, maar dat, dat is een hele set van maten. Echt zeg je, we moeten financieel een eenheid worden in Europa... als je die munt wil houden. Dan moet ja. De lusten en de lasten moeten we echt gaan delen. Want de laatste jaren voor ons gevoel misschien nog wat doen. Maar niet echt institutioneel. Maar nu even dit... Als je nou gewoon de krant openslaat, gaat het heel aardig met de economie. Als je naar de politici luistert zegt, nou, we hebben het lek wel boven. Griekenland kan inmiddels zelfs weer op de, op de kapitaalmarkt lenen. Je kan dus heel somber zijn. Je kan bij de euroceptici uh, indelen en dan is alles slecht en gaat alles verkeerd. Maar als je nu natuurlijk een beetje vrolijk bent ingesteld... en de kranten openslaat, gaat het goed. Ik snap niet waar je over zeurt. Nou, dat is denk ik een uh, tijdelijke economische uh, conjunctuur. Waar we zitten nu inderdaad in een goede uh, conjunctuur. Yep. Een hoge uh, dat is conjunctuur. Yep. En dat is gewoon tijdelijk. En als je kijkt naar de onderliggende zwakheden in de munten die ik net aangaf... Yep. Uh, daar zijn eigenlijk de meeste economen wel over het eens... dat die zwakheden in de, in, in de, in de mm. infrastructuur... We hebben wel een politieke unie, zijn. maar geen economische unie feitelijk, hè? Of nou ook ja. geen... Ja, natuurlijk. Ja. Professor Olvers? Ja, ik, ik, gaan we dan ook uh, harmoniseren de belastingen? Om uh, dezelfde tarieven betalen, Moeten je? dezelfde tarieven ja? betalen of zo? Dat, of of dat, uh, hoort dat erbij of niet? Nou, je is zal dat waarschijnlijk, uh, zal je, uh, als je gezamenlijk uh, schuld uit gaat geven... Uh, dan moet daar ook een, uh, een, een belasting zijn. Ja. Er moet een Europese belasting zijn... omdat die schulduitgift anders minder geloofwaardig dat is. Heeft. Is dat niet heel naïef gedaan? Want je moet kijk, leuk dat de Italiaan en de Belgen dezelfde tarieven hebben... maar betalen ja? ze het ook? Ja, daarom dat ze dat hebben het tarieven wel, maar ze hebben het niemand betaald. Nee. En Ik geloof dat, dat de Italianen meer dan 100 miljard der... van belastinginkomsten per jaar ja, alleen ja, al in de inkomstenbelasting is. Dus. We hebben heel bewust altijd maar, ervoor gekozen... Ja. om die belastingen niet te harmoniseren, juist met dit soort ja. Ja. Maar, maar waar het nu eigenlijk om gaat, als je zegt... Um, de politiek moet, uh, met de billen bloot... en die moeten eerlijk zijn tegen hun kiezers, ook in Noord-Europa... en zeggen, oké, okay, als jullie dit willen, als jullie zo nodig federaal willen... want stiekem is dat natuurlijk toch de beweging die ingezet is aan alle kanten. Door Macron zeker, maar ook wel ja. een beetje door Merkel. Zeker als de Britten weg zijn. Dan moet je nu eerlijk zijn, dan gaan we naar eenheid in Europa. Wat is dan het bonnetje dat aan hangt van de kwaak? Nou, dat, uh, kijk, het is lastig om hier hele harde uh, cijfers uh, over, te, over te geven. Waarom? Um, je kan toch gewoon berekenen nou, hoeveel schuld eruit staat. Wat wij allemaal nou, delen, het heeft wel? te maken met uh, hoe ver ga je precies met zo'n uh, begroting. Ja. Um, wat ik heb gedaan is om een soort een, een schatting, uh, een soort first pass te te ja. berekenen is dat ik naar de Verenigde Staten van Amerika heb gekeken. Je hebt nou het, want dat Amerikaanse voorbeeld wordt vaak genoemd. Wordt er wordt gezegd, ja, ja, hebben ze toch ook gekozen... voor eenheid, 52 staten in één land? Ja. En dat werkt daar? Ja, nou, dat werkt daar. Uh, kijk, het, uiteindelijk is het, uh, denk ik, ook een vraag van een politieke... Vraag voornamelijk mm. hè, zijn we solidair uh, met elkaar onderling. En die Amerikanen, die hebben een gemeenschappelijke begroting, federale begroting. En uh, daar, is, daar is niet de vraag van, van: oh, gaan we nou betalen voor iemand uit Mississippi? Nee, zijn iedereen allemaal. Een New Yorker of een Californiër betaalt gewoon voor Alabama, Mississippi. Laten we zeggen voor de arme staat in het zuiden. Ja, maar ze hebben het ook al... wat, wat kost dat? De, de, Laten we zeggen de rijke noordelijke staten, dus de kuststaten zijn het vooral in Amerika, denk ik. Wat kost het ze? Gemiddeld gesproken, om het zuiden in stand te houden. Nou, de gemiddelde uh, uh, netto betaler... Uh, ja. als je per staat gaat bekijken... sommige staten zijn netto -betaler aan hmm. de Fiscale Unie in Amerika... Hmm. sommige staten zijn netto ontvanger. En de gemiddelde netto betaler betaalt ongeveer 3% van het BBP... van de betreffende staat per jaar... Uh, aan... Uh, dat zou voor dat, Nederland zou dat ja, een 20 miljard zijn ongeveer. Grofweg ja? 20 dus dan zou je zeggen, als, als wij nou dezelfde constructie hebben in Europa... waar we ook een soort Noord-Zuid-Rijk-arm constructie hebben... dan zouden we 20 miljard per jaar gaan betalen... als we de Amerikaanse deal maken. Dus allemaal in één dollar of allemaal in één euro. Met één economisch beleid ook dan. Ja. Um, nou ja, misschien staat dat, dat schattig, zich wel uit. Hè, Christian, ze van... zullen zeggen... D66 zal zeggen, uh, we hebben zo ongelooflijk veel export. We zijn een enorme exportmachine. We verdienen dat wel terug. Die euro is voor Nederland. En zeker die hele goedkope euro, zoals die dat nu is. Is voor ons zo gunstig. Nou ja, dat moet dan maar tegen iedere prijs. Nou ja, daarom zeg ik ook... Uh, kijk, het doorgaan. Daar zal een uh, prijskaartje aan hangen. Verwacht hmm. ik. Hè. Dat is een, kijk, Hoe het precies wordt, dat is... Dat, dat Politici kan, zeggen altijd, we kan, krijgen kan... alles terug met rente. Hè. We krijgen gewoon alles terug, die schulden. Nou, dat hebben we gezien in Griekenland... dat dat uh, niet, niet altijd het geval is. En, nee. uh, maar um, het belangrijkste is... is uh, de kans is reëel. Je, kijk, ik kan niks met 100% zekerheid voorspellen... maar als je kijkt naar uh, fiscale unies... dan vindt er vaak herverdeling van rijk naar arm ja. plaats. Dus de kans is reëel... dat Nederland een netto betaler zal worden... Op, als we uh, naar zo'n fiscale unie toegaan. Mm -hmm. En... Ja, de vraag dan of je dat wilt of niet... dat is een e uh, geen economische vraag, maar een politieke vraag. Maar onze regering zegt, wij willen dat niet. Ja, dat, is, uh, dat, dat kun je zeggen. Maar dan moet je uh, je wel bedenken dat het risico groot is... dat dan op een gegeven ogenblik uh, een, een land uh, uit de euro gaat stappen. En, mm -hmm. ja, kijk, voorbeeld is... Wat voor erg uh, aan, eventueel? Uh, nou... Als er één land uit gaat stappen, dan is de kans, uh, dan gaan financiële markten uh, um, stellen. De, uh, uh, ja, die gaan dan ook vragen: Nou, wat wordt het volgende land? Dus dan ja. kan die muntunie uit elkaar gaan vallen. Dus uh, dan kom je uiteindelijk ook op een, ja, bijna op hetzelfde uit als dat wanneer je eruit stapt. Laten we eens een voorbeeld nemen. We kijken natuurlijk altijd naar Italië. Het, het hele grote Griekenland zou je bijna kunnen zeggen. In Italië meer dan 2000 miljard schuld. Uh, hele rijke private sector, toch al met al. Dus ja. Mensen, gezinnen, huizenbezit zijn best rijk. Ja. Maar de overheid is heel arm, heeft een enorme schuld. Ja. Uh, als er nou weer een crisisje komt, dan gaat Italië weer glijden. En dan kopen we die staatsleningen niet meer op, hè? dan financieren we dat tekort niet meer. Dan gaat het mis over een paar jaar. En dan? Hoe, hoe ontrolt zich dit dan? Erik, jij weet dat ook. Je bent ook aan. E ja, dan gaan wij bijbetalen een beetje voor de Italianen. Maar ja, die zijn eigenlijk uh, ja, privaat nog rijker dan wij zijn. Het uh, nou, staat in Zwitserland, dat geld. Ja, ze zijn ja. Ook, uh, veel beter in belasting uh, belastingontduiken dan wij ook. Dus dat, is, dat gaat toch een beetje bijten op langere termijn. Uh, vermoedelijk. Nee, dat is wel zeker. Uh, dus dat, uh, dat is een beetje moeilijk om het van mensen in Nederland te vragen om solidair met een Italiaan te zijn, terwijl die Italiaan niet eens solidair is met zijn buurman. Uh, dus dat is toch een beetje, je kunt wel zeggen van ja, ik, ik doe niet een politiek uh, Christian, of meneer Van der Kwaak moet ik nog weer zeggen. Uh, Mag maar, uh, uh, maar dat, dat gaat er toch onherroepelijk worden. Economie is politiek. Ja, maar nou, mijn punt is vooral, kijk, ik wil aangeven wat de economische dynamieken zijn. Wat, uh, en, en daarna is het... Uh, het is absoluut, het is een hele politieke vraag. Maar uh, ik geef de economische dynamiek aan zoals ik ja. die voorzie. En daarna zeg ik van... Nou, het is aan burgers en politici om hier verder over maar te praten. Maar eigenlijk de onvermijdelijkheid of... van dit scenario. Je zegt eigenlijk... Rutte kan een mooie speech houden. Dat is een beetje tijd winnen en pap en nat houden en de middenpositie innemen. Terwijl hij eigenlijk wel kan weten dat je gaat onvermijdelijk op dit stootblok af. Of je gaat links eruit of rechts er helemaal in. En de smaak daartussen, waar wij nu voor kiezen, die bestaat eigenlijk niet. Nee, op de lange termijn denk ik, ben ik sceptisch dat, dat die ja. smaak bestaat. Um, ja, dat komt omdat uh, uh, in zo'n muntunie zijn een aantal macro-economische aanpassingsmechanismen die mm -hmm. zijn van landen afgenomen. Uh, de wisselkoers om eventuele schokken op te vangen. El, uh, de rente kan niet meer voor een individueel land yep. aangepast worden. Nou, als een land dan ook nog eens in de problemen komt omdat ze hoge schulden hebben, zoals bijvoorbeeld Italië, nou, dan. dan kunnen klappen, niet meer economische schokken... Ja. kunnen niet meer goed opgevangen worden. Ja. En als je ze dan door een fiscaal uh, aanpassingsmechanisme stuurt... in een crisis, hè, als, je, als je ze moet redden... en je legt allerlei eisen ja. op en jullie moeten bezuinigen... wat op zich... Uh, uh, Hebben ze al is. gedaan natuurlijk. Maar... Ja, dan, dan dat zorgt voor. He, we hebben in de afgelopen jaren gezien dat het een hele hoge werkloosheid in Zuid-Europa heeft mm -hmm. gemaakt, he, Jeugdwerkloosheid van boven de 50% in sommige landen. Meerdere jaren. Ja, en de, dat, en... dat ondergraaft gewoon ja. het politieke draagvlak ja. in die landen, ben ik bang. Maar eigenlijk zeg je: stop die hypocrisie-politici, vertel de waarheid. Dan weten wij kiezers waar we voor kunnen gaan. Ik denk dat het belangrijk is dat de politici aan de kiezer gaan vertellen dat. Dat we inderdaad naar uh, dat we moeten gaan kiezen en dit complete verhaal dat ze dat eerlijk aan de kiezer gaan voorleggen. Ja. En dat we met elkaar gaan besluiten wat we, wat we daarvan vinden. Ja, maar dat ja, kennen we toch eigenlijk he? al twintig jaar? Meer dan 20 jaar. We wisten ja, ook wel. voor de vorming van, van, de, van de euro... voor de, de vorming van de muntunie wisten we al natuurlijk... Eh, dat muntunies eh, die kunnen niet zonder eh, een ja, federale eh, of een fiscale unie bestaan. Maar als er nou als voor één land of twee landen eigenlijk voordeel is... om dit toch te doen, al kost dat dan misschien 20 miljard per jaar... of 10 miljard, we weten het niet precies... is het natuurlijk toch voor Nederland en Duitsland. Uiteindelijk komen wij er als winnaar... Uit, omdat we enorme exportmachines zijn. Dus wij verdienen dat met goedkope muntje wel weer een keer terug. Ja, ja nee, de vraag is even of zo. pensioenbezitters het zo lachen vinden... Als, een, als ze die belastingaanslag krijgen. Maar goed, ik dank u voor nu, dokter Christian van der Kwaak, universitair docent macro-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. We komen zo'n beetje aan het einde van deze uitzending. Ik ga nog even kijken naar de hypes van volgende week. Liggen al wat hypes klaar? Heb je er een, Erik? Ja, ik denk dat het een hype gaat worden. Uh, Heineken in Afrika. Uh, dat is namelijk een hype die wij op de the Money gaan inzetten. Heineken uh, in, in Afrika al... klinkt wel spannend. Ja, ja, dat, boek. ja, ja? een beetje kuifje nou, ja, ja? Maar dan in het kuifje in Afrika was ook een heel fout boekje al. En ja? daar doet uh, Heineken eigenlijk een beetje een reprise van. Mm -hmm. uh, althans, dat olie, uh, onthult Olivier van Beemen... onderzoeksjournalist bij, bij ons uh, de komende week nog verder. Oké. gaat. Okay, dus jij hebt een grote primeur op FTM. Heineken misdraagt zich kennelijk uh, volgens dat stuk in Heineken. Leest, leest dat allen. We gaan het lezen. Um, Professor Olfers. Ja, dan moet ik gaan hypen. Dat is niet helemaal of mijn... Niet, hoor. Uh, nee, hè? dat is echt iets voor journalisten. Ik ben natuurlijk wetenschapper. Maar ik hoop dat ik op het veiligheidsdossier... Ja, het gelukkig nooit. Nee, nee, dat doe jij niet, toch Erik? Nee? Dat de weet ik alles van... <laughs> Nee, maar het is wel belangrijk dat de wetenschap natuurlijk aandacht krijgt. Dus ik ga heel hard mijn best doen om samen met de Stichting Maatschappij... en Veiligheid uh, hard te werken aan een knel... uh, knelpunt, uh, de oplossen van knelpunten in de sport. Onder andere op het terrein van seksuele intimidatie. En nog even hard door voor het meldpunt wat ook uh, de heer van Vollenhoven... Heeft, uh, van Pieter toen. van Vollenhoven, graaf van Vollenhoven. Wat heeft hij gedaan? Ik wist dat niet hoor. Nou ja, dat is de ja? voorzitter van de Stichting ja. Maatschappij en Veiligheid. En hij heeft bij de hm? Nieuwsuur een tijdje geleden ook hm? gezegd... Uh, we willen naar een centraal meldpunt. Nou, dat willen en een heleboel mensen willen dat niet. Maar mm -hmm. dat zijn vaak mensen met een eigen belang of een financieel belang. Ja. Dus ik hoop dat het veiligheids- en het maatschappelijk belang gaat winnen. En als dat nou gehypt wordt, ben ik gelukkig. Punt gemaakt. Um, vader Kwaak, Christian. Heb je nog Wat dat, gaat uh, volgende week spelen in de economenwereld? Nou, ik heb er iets uit uh, Amerika bijgehaald. Ik, uh, John, uh, John Bolton wordt de nieuwe nationale veiligheidsadviseur ja. van uh, Donald Trump. Hij heeft uh, McMaster naar huis gestuurd. En um, um, ik denk dat dat wel stof tot uh, discussie gaat geven. Want die heeft een aantal jaren geleden gezegd... dat een derde van het VN-gebouw mm. wel uh, wel verdwijnen. Uh, want uh, ja. daar gebeurde toch niks nuttigs. Dus ik denk dat het wel stof tot discussie gaat geven. <lacht> ja, ja, ik denk dat ik wat aandelen in de wapenindustrie ga kopen. Ik vertrek straks naar Vlissingen. Al waar ik een bijeenkomst heb in het museum. <lacht> Misschien kennen u dat niet, maar dat is eigenlijk de plek van Michiel de Ruiter. Waar komt daar natuurlijk vandaan? We gaan een discussie voeren over ja, ons koloniale verleden... of of ons geschiedschrijving eigenlijk uh, gekleurd wordt door het koloniale verleden. Uh, we gaan het zien, maar belangrijker voor nu. Uh, ik dank u voor nu eventjes. We gaan even naar een zeer bijzondere rubriek. Luistert allen. Lieve Jord. Mooi, gevarieerd programma, Jord. Ik luister elke week maar één ding. Laat je gasten wat meer uitspreken en tappen we niet zo snel tussendoor. Dag. Dag Jort. Mag ik Jort zeggen? Ik luister meestal naar je programma en uh, ik wil even complimenten geven... Dat, uh, dat het steeds beter gaat, vind ik, en dat het gesprek uh, meer diepgang gaat krijgen. 0657 504448 Ik vind het ook heel fijn dat je nu uh, af en toe ook je gesprekspartner laat uitpraten. Dat is uh, prettig. Daar mag je nog wat meer doen. Succes. Ik hoop dat het weer een leuke show wordt. Ik vind dat je hartstikke goed, ik vind dat je hartstikke goed bezig bent met je programma. En tot dan. Doei. Lord, lekker. Dames en heren, ik geloof niet dat ik zo'n voorstander van democratie ben. dat blijkt uit alles. Voelt u een onbedwingbare oprisking iets over dit programma te zeggen... of desgewenst mij te schrobberen dat ik niemand laat uitpraten... mag u bellen met 06-57-575-044-48... Nou dan rest mij nu mijn gasten hartelijk te danken. Jongens was het heel erg. Heb ik erg doorgepraat. Ja, zo hier. Komt ook een meldpunt voor, toch? Ja, precies. Meldpunt. Ja, meldpunt. Uh, dank <laughs> voor de heldere diagnoses en de werkzame recepturen tegen de waanzin. Zeker ook Erik natuurlijk. Bedankt. Um, graag binnenkort weer aan tafel. Je gaat me ook een keer vervangen. Volgens mij de 14 april hier op zaterdag. En hierna is het woord aan Max van Wezel. Het journalistiek onderzoeksprogramma Argos van de Vrijzinnigse protestanten. Komt er dan in en ze duiken weer op Prozac. De vriend van alle depressievelingen. Voor nu zeg ik dank